Nog eens een aflevering van Dat Was Het Nieuws deze week, de vierde in de reeks van vijf met als centrale gast Mark van der Overbos, wedstrijdjournalist en radioverslaggever. De Radio Rules Podcast. Nu toe heb je dus drie afleveringen te horen gekregen van de reeks Dat was het Nieuws. Er zijn in totaal vijf gemaakt. Deze week dus de voorlaatste aflevering vier. En voor wie de eerste drie edities gemist heeft, loont het misschien toch eens de moeite om even terug te gaan in het archief, als het ware, terug te gaan luisteren naar editie één tot drie. Dat kan je doen op loderoels.blogspot.be en daar dan het icoontje van de podcast te klikken. Misschien voor wie het dan toch gehoord heeft of voor wie het vergeten is nog even het geheugen opfrissen om te zeggen wat dat was het nieuws precies was. Wel, het was een luchtig bedoeld zomerprogramma dat ik samen met Stijn Verkruissen gemaakt heb in de zomer van 2001, waarin we het radionieuws wilden doorgronden. Door met vijf sleutelfiguren te spreken op de redactie, op de nieuwsredactie of de radioredactie van het nieuws dus waren we in staat om een mooi beeld te schetsen van hoe het eraan toegaat op de redactie. Het moest en het zou een programma worden dat dan toch tenminste een glimlach op je gezicht probeerde te toveren. Het is aan jullie om uit te maken of dat ook effectief gelukt is. Maar wij, en dan spreek ik over Stijn en mezelf, hebben ons in elk geval goed geamuseerd om het uh, te maken. En omdat destijds geen kat geluisterd heeft naar het programma, het werd op een zomerse zaterdagmiddag uitgezonden. Daarom hebben we het programma dus nu hier in de Radio Rules podcast nog eens een tweede kans willen geven. Na de sportjournalist, de nachtelijke verslaggever en de nieuwslezer wilden we ook eens spreken met de verslaggever in het veld. In dit geval de wedstrijdverslaggever, de wedstrijdjournalist Mark van der Loverbos. In deze aflevering trouwens komt ook Bruno Huigebaart een paar keer voor met stem. Bruno is een collega, was een collega die een tijdje geleden in 2011 overleden is. En ik heb even overwogen om de fragmenten eruit te knippen om deze aflevering zelfs helemaal over te slaan. Maar toen ik die editie aan het herbeluisteren was. bleven toch vooral fijne herinneringen over aan een professioneel journalist. en een fijn man ook. Dus heb ik het dan maar gelaten zoals het is. Wat je ook nog moet weten trouwens. is dat we de muziek hebben weggeknipt. Dus je hoort misschien af en toe een vreemde overgang. maar dat is volkomen normaal. omdat er geen muziek meer in zit. Tijd voor Dat was het Nieuws. Aflevering 4 met Mark van de Loverbos. Hier gaan we. Dat. ...was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Met Stijn Verkruijsen en Lode Roels. Goedemiddag en welkom bij Dat was het nieuws. Een programma dat het radionieuws binnenste buiten keert... ...en u een blik achter de schermen gunt. De sportverslaggever, de nachtjournalist en de nieuwslezer... ...gaven u de voorbije weken hun geheime alprijs. Vandaag voegen we aan dat lijstje de verslaggever toe... Is de job van een verslaggever elke dag opnieuw een reis tegen de klok? En wie zijn de geheime bronnen die hij nooit wil prijsgeven? We vragen het aan de man die Guy mag zeggen tegen de premier. Hij die overal als eerste is. De schrik van elke minister. Mark van der Loverbos. De verslaggeving in het nieuws. Daarover willen we vandaag alles te weten komen. Onze gast is dus Mark van der Loverbos. En mocht u niet meer weten wie dat is. Niemand gaat er nog wat van begrijpen op de duur. Eerst wordt er gestaakt, dan wordt er opnieuw onderhandeld. Dan wordt er weer gedreigd. Dan is er een akkoord, dan is er weer geen akkoord, dan wordt er opnieuw gestaakt. Wie kan er nog aan uit op de duur? Mark van der Loverbos, radio nieuws, Vlaams Parlement. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Een verslaggever ben je, dus je gaat er plaatse, je brengt verslag uit over van alles en nog wat. Maar in het nieuws horen we dan een heel klein stukje verslag. Heb je daar echt een hele dag voor nodig? Daar heb ik een hele dag voor nodig. Dat is misschien het eigenaardige aan dit soort van werk. Of ook het leuke. Voor de radio is er een heel duidelijke tijdslimiet. Als je iets moet vertellen, moet dat in één minuut. Dat is eigenlijk het absolute maximum. En als je dat dan goed wil illustreren, komt daar meestal nog een klankfragment in. Bijvoorbeeld iemand die iets zegt. Dus je kan rekenen, heel veel blijft er niet over. Maar ik heb wel geleerd dat... Ondanks het feit dat je maar één minuut hebt om iets uit te leggen, dat er een hele periode aan vooraf gaat van zien wat er gebeurt, hmm. zien hoe het evolueert, wat zijn de klemtonen, wat zijn de accenten. En dan is eigenlijk de uitdaging het zo eenvoudig mogelijk in een zo helder mogelijke taal voor iedereen heel kort uitleggen. Ja, en wat je dan vaak in eenvoudige taal brengt, dat zijn de grote sociale thema's, want jij, jij volgt die vooral. Fors de Klabek in de tijd, Renovilvoorde, ook de gezondheidssector. Moet je dan echt alles weten over dat onderwerp? Uh, niet noodzakelijk, misschien niet voor die sociale conflicten, want die breken op een zeker ogenblik uit. Bijvoorbeeld, voor je de klabbek, ja, op het moment dat het uitbreekt probeer je dan er zoveel mogelijk over te weten te komen en dan is het natuurlijk heel handig om al die achtergrondinformatie te kunnen gebruiken en soms ook een beetje te misbruiken of uit te spelen. Hoe, hoe kom je die informatie te weten die niemand weet, dingen waar je echt zelf naar op zoek moet? Heb je een, een netwerk van tipgevers of uh, hoe gaat dat? Een soort van netwerk, dat klinkt misschien lichtjes overdreven, maar bijvoorbeeld in een domein van de sociale zekerheid, wat wel een moeilijk, saai, theoretisch domein is en daar moet je je echt wel inwerken. En dat is intussen wel gebeurd, denk ik, in de loop van de jaren. Maar door ermee bezig te zijn leer je ook mensen kennen, collega's, mensen op kabinetten, mensen in de administratie. En als er dan bepaalde dingen evolueren, ja, dan is het soms heel eenvoudig om gewoon te telefoneren naar iemand en te vragen, hoe zit dat in mekaar, et cetera. Bij politici ook, ministers en dergelijke? Als het nodig is, dan kan dat wel. Hoe dat... goed ken jij die? Er zijn er een aantal die ik uh, heel goed ken, uh, uit, uit een ver verleden zelfs. Er zijn er een aantal waar ik samen mee in de schoolbanken heb gezeten, bij manier van spreken. Wie, wie, wie? wie? Ik ben eigenlijk begonnen uh, mijn kandidatuur kandidaturen, politieke en sociale wetenschappen. Uh, toen zat onder meer naast mij, ik heb daar veel pinten mee gedronken toen, met Johan van Hekke. Nadien zijn we elkaar wel wat uh, uit het oog verloren. Een beetje Later um, ja, is Johan van der Lotte dan bij ons de licenties komen volgen. Die kan je nu wel gebruiken. En die kan ik wel gebruiken, ja. Dus soms is het eenvoudig om daarnaar te telefoneren, maar dat heeft niet alleen met het verleden te maken. Ook met mensen die je nu begint te kennen, is het soms eenvoudig bij de ene al iets makkelijker dan bij de andere om inderdaad gewoon te bellen en te vragen hoe zit het? Ja, dus politici horen bij dat netwerk van jou. Politici kennen je goed, jij kent de politici. We gaan dat eens testen, Mark. We laten een citaat horen zo meteen en jij moet dan zeggen van wie het citaat komt. Hier komt de eerste. Uh. Wie is dit, Mark? Daar is maar één oplossing voor mogelijk. Dat is natuurlijk Jean-Luc de Haan met zijn onnavolgbare... Uh. We gaan eens luisteren naar het juiste antwoord. Uh, en ik herhaal ja, nogmaals dat zij nu... Uh, ja, dat was veranderen. inderdaad Jean-Luc de Hane. En dat was ook een makkelijke binnenkomer natuurlijk. We gaan het iets moeilijker maken. Wie is dit? Uh. Het is niet makkelijk, ik weet het. maar. Nee, het lijkt wel een beetje op telefoon, heb ik de indruk. Sommige zijn iets beter herkenbaar dan andere, maar deze is voor mij ook uh, koffiediek. Totaal onbekend, hier is het juiste antwoord. Die uh, een overeenkomst heeft ondertekend voor verkoop van een vliegtuig, zijn vliegtuig. Weet hij het nu? Moet ik toch eens goed nadenken. <laughs> het is, uh, nee, het is uh, de ja, Pierre Chevalier, de staatssecretaris. Op de valreep nog juist. Nog eentje, tot slot. Uh, een heel ja, korte. Ja. Dat is een hele korte, ja. Dat is te moeilijk om na te hijgen. En het juiste antwoord? Uh, hoe kijkt uw collega Gabriel daar tegenaan? Ja, dat was jezelf natuurlijk. Ik wist niet dat ik zoveel uh, gebruikte, maar We hebben er lang ik erop letten. We hebben er lang uh, naar moeten zoeken. We moeten daar eerlijk in zijn. Uh, Mark, je, je neemt veel informatie uh, in je op. Je, je weet heel veel. Heb je nooit gedacht om met al die kennis die je bezet, om daar een, een boek mee te schrijven? Een boek mee te schrijven. Ik heb er ooit eens een heel kleintje geschreven in de actuele reeks over onderwijs bijvoorbeeld, uh -huh. maar ooit droom ik er wel eens van om een boek te schrijven, maar niet per se met de informatie uit de politieke wereld, maar misschien is iets helemaal anders. Dat zou een echte uitdaging zijn, denk nu, ik. je zou nog thans, Mark, een goed schrijver zijn, denken wij, want je gebruikt nogal vaker lyrische omschrijvingen in je stukken. Eén jaar laveren tussen rode, blauwe en groene klippen in onbekend vaarwater met verleidelijke sirenen op de oever. En als het dan echt moeilijk wordt, valt de bonte bende uiteen. Koestert premier Verhofstadt een adder aan zijn borst? Na meer dan 26 uur vergaderen zien een aantal kamerleden er wat verkreukeld uit. Wie wind waait zal stormoosten. Maar dit is toch Kafka. Maar al bij al een mager beestje, dat resultaat. En we hebben trouwens gemerkt dat hij ook nog graag bijbelse uitspraken gebruikt. Na twee jaar paars-groen rust de VLD op de zevende dag en zag dat het goed was. Daarmee is er dus witte rook gekomen van op het barricadeplein. Maar de meeste burgers verwachten eigenlijk wel dat het water dat uit de hemel komt, dat ze dat eigenlijk wel kunnen drinken. De oude volksunie die terug uit haar as oprijst. Het debat over de bestuurbaarheid van het goddelijk monster kan beginnen. Dan is er maar één uitweg, de parabel van het moeras. Mark, journalisten jagen op primeurs. Nieuws dat je als eerste te weten komt. Heb je al grote primeurs gehad? Wat zijn grote primeurs? Dat is natuurlijk nogal onbescheiden om te zeggen van... Ja, natuurlijk heb ik ooit grote primeurs gehad. Heb je al gehad. primeurs gehad? Primeurs wel. En dat komt meestal uh, onverwacht. Onverwacht doordat je toevallig uh, ergens bij zit, iets hoort... ...en dat dan ook wel kan meepikken en als eerste kan brengen. Geef eens een voorbeeld. voorbeeld was um, in de wc. Pardon? Dat klinkt misschien heel eigenaardig, maar ik heb ooit eens een, een primeur... ...of ik ben toch iets serieus te weten gekomen in de wc... En dat had te maken met de lange onderhandelingsmarathon in het onderwijs. Je weet, daar is maanden ruzie gemaakt, onderhandeld, et cetera. Op een zeker ogenblik zitten we al uren te wachten op het kabinet van Van der Poorten. De vakbonden zitten daarbij bijeen, bijna allemaal mannen. Op een bepaald ogenblik zie ik iemand, ik ga geen namen noemen, want dan ga ik kronen ontbloten. Mm -hmm. Maar ik zie een vakbondsman naar buiten komen, enzovoort, die ik goed ken. En die gaat naar de wc. En ik had intussen nog niks gehoord, dus ik denk, ik had een plotse, hevige aandrang. Ja. En ik ga mee, en we staan naast elkaar, elkaar, te plassen. Ja. En ik zeg, uh, hoe loopt het? Niet letterlijk bedoelde ik, maar uh, <laughs> binnenin. Ja, zegt, hem, het is moeilijk en we zitten daar rond bezig en dat zijn de knelpunten, et Maar ik kijk ze rond en zeg, ja, maar we staan hier in de wc, niemand hoort ons, etcetera. je mag dat rustig vertellen, et op basis van die informatie maak ik een klein nieuwsberichtje. Je weet, elk uur nieuws. Nu zijn er collega's die dan vragen hoe ben je dan nu te weten gekomen. En ik vertel dat, een beetje een hilarisch verhaal natuurlijk. En een vrouwelijke collega van de televisie zit naast mij en begint ook zo rond te kijken. Op een zeker ogenblik komt er een andere vakbondsman buiten en die duikt dus ook de wc in. Zij daarachter, ze stormt dat lokaal binnen, tot die man zegt, uh, mevrouw excuseer, wat komt u hier doen? Een dan zoek. valt haar frang en is ze dus uh, met de staart tussen de benen terug afgedropen natuurlijk. Pech. ...om daar geen primeur van te kunnen maken. Wel, wij wilden dat ook wel eens meemaken... zo ...op een primeur stoten... ...en we hebben het dus ook eens geprobeerd... ...dan wel niet op het toilet... Uh, ...maar misschien eerst een beetje uitleg... ...vandaag trouwt dus de Noorse kroonprins... ...met Mette Maurit... ...en Mette Maurit dat is een ongehuwde moeder... ...daar is een hele rel rond... ...ze heeft een kind van vier jaar... ...in de officiële versie is de vader van dat kind... ...een man met een drugsverleden... ...maar, Mark, het is een publiek geheim... ...dat dat niet waar is... ...de echte vader is onbekend... En wij wilden uitzoeken wie die echte vader is. En daarom zijn we naar Noorwegen geweest. Naar het dorpje waar Mette de Morit, de moeder dus, is opgegroeid. Het is een vissersdorpje en het heet Christiansand. MUZIEK Zeg, het uh, is hier wel mooi, hè. Ik kom kom je volgend jaar op verlof, denk ik. Ja, ik denk het ook. Het is hier, echt uh... Noors. Noors hier. Noors. Noors. Noors. Noors, dat is het. Noors. Allee, neem nu daar, Lode. Hier en daar zo'n fjord. Dat is toch prachtig, hè. Ja, en zie ik dat goed? Is dat nu een zalm daar? Of is of, uh... een Noorse zalm. Oh, het is een Noorse zalm. zalm. Mooi, hè? Zeg, ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar de priester. Als die man hier geweest is, dan heeft hij die ongetwijfeld gezien, hè? Een Helg voor waren een merklijke man, wel minder om de Helgen voor die zondag. Misschien is simultaan vertalen. Vijf jaar geleden is hier dus een man blijkbaar op weekend geweest en de kerk van die priester liep leeg. Het was een vreemdeling die bijbelse verhalen vertelde op het dorpsplein. En iedereen ging daarnaar luisteren. De priester wil geen naam geven, want het is de naam van de duivel, zegt hij. Maar blijkbaar kent iedereen hem en we mogen het gerust vragen aan de andere inwoners. Dat gaan we dan maar doen. Unsheul, kenner du mannen som fortalt de historier? Ja, jij kent hem. Han. Hans naam was Sobrevol Udnam. Han er een held her. Alle beunderen ja, ja, han. is skogen met de marit. Het en siden da heet er nog skogen, Loverbush. Boer Aralo? Die ingen weet Hallo Lode Stijn hier hé. Ik ben hier op dat uh, dorpsplein iemand tegengekomen En die vertelde mij uh, Over die verhalen man. Ah, ja. Zijn naam is Sobrevol het Naf En dat moet hier dus een levende legende zijn Dus een echte held hebben ze daarvan gemaakt Ja ze hebben zelfs van een van die Bijbelse verhalen een volkslied gemaakt. Als ik dat goed vertaal, zou dat de parabel van het moeras of zoiets zijn. Oh ja, ik heb hier ondertussen ook met een aantal mensen gesproken. en ja, Het is een beetje gelijklopend, denk ik. Uh, ze spreken ook allemaal over die Sobervol het naf. Er was wel één man en die had uh, die mens blijkbaar, Sobervol het naf, betrapt met, met de marit ooit eens uh, in een bosje hier aan, aan de rand van het torp. torp. Sindsdien uh, wordt dat hier uh, de loverbush genoemd, maar wat meer weet ik ook niet. Op het moment. Maar wij moeten dus dringend zien te weten te komen waar die mens uithangt nu. Want blijkbaar weet niemand dat. Hè? Uh, in ieder geval, ik heb van die mevrouw een, uh, het adres gekregen van waar die met de Maurit vroeger gewoond heeft. Dus ik, ik weet waar die vroeger woonde. Zwa, blijf dan dat pleintje, ik kom naar u dan. Oké. Okay. Morgen, Boer met de Maurit, heer. Ja, met de Maurit, tot de haar, met hun boer, ik nog. Wet voor het Sabrevol uit Naf Boer nog. Nee, ingen ja, het dus misschien eh, even kort vertalen. Dus die mensen wonen hier nu in uh, wat vroeger het huis was van de ouders van Mette Mory. dus ook van Mette Moryt zelf. Um, ze weten er niet echt veel over, tenzij dan dat ze iets hebben liggen in de kelder. En dat zou voor ons interessant kunnen zijn. Dus ben benieuwd. Allee, screurs wat dat ze hier gaan we Oei, een broodzak. Oh, er zit een in, zeggen ze. Kom eens, mag ik eens zien? Oei, oei, Daar kunnen we niet veel meer van lezen. Lees ik dat... Forge de Lees ik dat goed? Jawel, jawel. En hier, linksbovenaan, Renault. En daar stonden we dan in Christian Sant. We wisten de naam van de man, Sobrevol het naf. We wisten dat hij bijbelse verhalen vertelde... ...en dat de parabel van het moeras het populairst was. We wisten ook dat hij iets met België te maken had... ...want we vonden in zijn aantekeningen een naam als Forze de Renault ook. En we weten dat het kind blijkbaar verwekt is in een bosje genaamd de Lover Bush. Maar waar en wie die man is, wisten we dus niet... ...en dus hadden we ook geen primeur. Tot bij de montage, bij het terugspoelen van de band... Hebben we iets gehoord? Je moet dus meeluisteren. Sobbervol het naf. Van de Loverbos. Sobbervol het naf. Van de Loverbos. En we hadden dus wel onze primeur, Mark. Goed gevonden, moet ik zeggen. Dat was het nieuws doorgrond vandaag. Het leven van de verslaggever, in dit geval Mark van de Loverbos. Mark, als verslaggever ga je dus ter plaatse. Is het daar soms spannend? Soms is het heel spannend. Bij betogingen bijvoorbeeld, dat zijn altijd de spannendste momenten. wat de fysieke aanwezigheid betreft bij de rellen met Forge de Klabek, de staalarbeiders enzovoort, wanneer die echt beginnen uit te halen, wanneer er zwaar geweld wordt gebruikt. Je wil er natuurlijk wel bij zijn, want je wil goed zien wat er gebeurt. Uh, dat is wel angstaanjagend af en toe. Ben je in gevaar dan soms? Uh, niet echt. Uh, ik ben eens één keer geloof ik, maar dat viel dan nog tamelijk goed mee, omdat het uh, goed weer was buiten. Ja, ik ben uh, eens één keer nat gespoten door het waterkanon, omdat ik, vrees ik, tactisch gezien, op de verkeerde plek stond. En ben je dan al eens aangevallen door een betoger of... Ik ben eens een keer aangevallen door een betoger in Charleroi, want die hoorde dan dat ik uh, Nederlands sprak. En die pakte me vast en die begon te schelden, saal enzovoorts. En dan hebben omstaanders mij wel ontzet. Ik stond daar toen ook helemaal alleen. Maar bij de laatste boerbetoging is er vaak wel heel hard aan toegegaan. Ze kregen op zeker ogenblik onze zendwagen uh, in het vizier. Uh -huh. Dat is de wagen van waaruit we alles doorsturen, ja. met een hele hoge mast. Ze kregen ons in de smiezen en dan zijn ze met eieren beginnen gooien. Dus die hele zendwagen is toen gewoon bekogeld. Wij ook, ik iets minder, omdat Guy van den Velde een van onze technici, uh, die iets breder is dan ik, die heeft met zijn brede rug dan nogal veel opgevangen. Maar het gevolg was dat we nadien wel uh, tot over onze oren in de eieren zaten, midden in de zendwagen. En het gevolg was ook dat rond om twaalf uur, Helaas geen verslag was over die betoging natuurlijk. Om de luisteraar te laten horen dat journalisten ter plaatse zijn, laten ze vaak achtergrondgeluiden horen. En wat ons bij jou eigenlijk opviel, bij jouw betogingsverslagen zal ik maar zeggen, is dat je graag jazzorkestjes gebruikt. In een kleurrijke stoet eisen de betogers rechtvaardige pensioenen voor deeltijdse, vooral vooral... Zwingende muziek na afloop van een overigens rustige Onder een dreigende hemel houdt een orkestje hier de stemming in strijdliederen, maar ook swingende jazzmuziek die de voedzoekers moeten overstemmen. Huur je dat orkestje telkens in als je verslag hebt of zo, Mark? Ja, natuurlijk, dat had je al wel begrepen. En het venijn zit hem in de staart. De reden waarom ik het gebruik, denk ik, is dat ik een bloedhekel heb aan al die voedzoekers. Want dat is niet de eerste keer, en dat is ook een elementje van journalistenpesten. Wanneer ze dus ergens een journalist zien staan, dan worden er fameuze kanonnen op ons afgevuurd. Ja. En zonder dat je het weet, en vooral met de microfoon in je hand en de koptelefoon aan je oren, en dan begint er zo'n ding te knallen, dat is vreselijk. Nu, uh, je kan net zo goed een een bandje maken met dat orkestje of die voetzoekers natuurlijk, of waarom niet met, met andere achtergrondgeluiden, roepende mensen, joelende betogers, waterkanonnen enzovoort. En als je dan toch een bandje hebt, waarom zou je dan eigenlijk nog ter plaatse gaan? Dan heb je al die problemen niet meer met die voetzoekers enzo. Kosten en tijd gespaard dus, en uh, ja, gewoon de juiste achtergrond kiezen en je verslag is klaar. Er is wel één probleempje, Mark. Het kan technisch fout lopen. Het is misschien beter als we nu al even oefenen. We situeren je het uh, probleem even. Enkel de luisteraar hoort het achtergrondgeluid, terwijl de verslaggever helemaal niets hoort. Hij weet dus zelfs niet eens waar hij zou moeten staan. Nu, op dat ogenblik komt het erop aan om overeind te blijven en om je eruit te praten zonder dat de luisteraar het merkt. We gaan dus even een uh, live verslag in scène zetten. Wij spelen de presentatoren. Jij staat ergens te velden, je weet niet waar... Je hoort ook helemaal niets, in tegenstelling tot de luisteraar, die hoort de achtergrondgeluiden. Dus ik stel voor dat je nu even je koptelefoon opzet, dan gaan wij de luisteraar nu vertellen waar je staat. Ja, Mark van de Loverbos hoort ons even niet meer nu en hij staat zometeen in Klemskerken aan de geitenboerderij van Boer de Vrezen. Omwille van Montenclauzeer moeten alle geiten daar worden afgeslacht en men wacht op dit ogenblik op de vrachtwagens van het Vilbeluik. Mark is ter plaatse dus. Oké, okay, Mark, je mag nu de koptelefoon weer afzetten en je brengt verslag uit. En voor een stand van zaken schakelen we nu rechtstreeks over naar Mark van de Loverbos. Ja, Mark, hoe is de situatie daar op dit ogenblik? De situatie is op dit ogenblik zoals voorspeld. Het is rustiger gebleven dan men eigenlijk had verwacht. Het was veel erger aangekondigd. En wat is dat lawaai daar dan op die achtergrond? Wel, Koorveel dat langaai. is voor mij ook niet helemaal duidelijk. Het is een heel onverwachte wending wat hier gebeurt. En ik zou eens even moeten natrekken, maar daar heb ik tot nu toe nog geen tijd voor gehad, wat het precies betekent. Ik neem aan dat er ook veel politie op de benen is? Dat is niet zichtbaar, want zoals je weet, de nieuwe tactiek van de politie is van zich op een veilige afstand te houden. Bijvoorbeeld de waterkanonnen enkele straten verder te zetten... Etcetera. En de vraag is ook maar, is het wel echt nodig? Ja, is het nodig inderdaad? Hoe is de sfeer daaronder? De, de, de eigenaar bijvoorbeeld, hoe reageert die niet? Heel gelaten heb ik de indruk. Um, ja, zo'n nieuws komt niet altijd even leuk aan natuurlijk. De meeste mensen proberen dan wel zich eruit te praten en ik heb de indruk dat het uh, nog allemaal een beetje meevalt. Ja. Wanneer arriveren ze eigenlijk? Wanneer gaat het gebeuren? Dat was niet helemaal duidelijk. Van bij het begin was gezegd dat ze over een uur zouden arriveren. Maar nu staat iedereen nog een beetje te trappelen. Zijn ze nu al wel aangekomen of niet? Ik kan het van op deze afstand echt niet inschatten. Waar worden die schepsels uh, overigens naartoe gebracht? Uh, ik heb er geen flauw idee van. Er is hier al van alles gefluisterd. Het zou mogelijk naar het parlement kunnen gaan. Het zou ook mogelijk uh, hierachter in de schuur kunnen belanden. Uh, het is echt koffie kijken. Ja, het parlement is inderdaad wel moeilijk met uh, dieren, hè? Ja, maar laten we eerlijk zijn, als je sommige mensen bezig hoort in het parlement, de vergelijkingen met de dierentuin, met alle respect, zijn soms niet zo ver te zoeken. Oké, okay, de geiten van boerdenvrezen in Klemskerken zullen dadelijk dus meegenomen worden voor slachting. Bedankt, Mark van der Loverbos. We weten al veel over het radionieuws, maar nog lang niet alles. Vandaag gids, verslaggever en wedstraatjournalist Mark van der Loverbos, ons door de wondere van het radionieuws. Mark, mag jij Guy zeggen tegen de premier? Dat mag, ik bedoel daarmee informeel natuurlijk, ik ga nooit uh, officieel in een interview Guy tegen hem zeggen, maar als we elkaar tegenkomen en we willen een aantal dingen afspreken, dan ja, kan ik tegen hem Guy zeggen, maar dat betekent op zich niet zo heel veel, dat is ook een nieuwe politieke cultuur die gegroeid is. Ik denk bij een jongere generatie waar men elkaar met de voornaam aanspreekt, maar dat heeft voor het overige weinig te betekenen. En zijn er politici um, waarmee het contact minder vlot gaat, politici die je uh, niet kan luchten bijvoorbeeld? Ja, er zijn er een aantal. Maar uh, je begrijpt natuurlijk dat ik hier moeilijk uh, namen ja, kan gaan noemen we en punten gaan uitdelen, want dan vrees ik dat ik mijn eigen werk zo goed als onmogelijk maak. Maar en, en zijn er, we gaan de vraag iets anders stellen. Hè? Zijn er politici die jou rouw lusten? Ik denk het wel, ja. Ja, wel. Wij gaan uh, tenminste één naam noemen, want we denken dat je met voormalig premier de Hanen toch op uh, redelijk gespannen voet leefde. Een montage uit twee interviews van enkele jaren geleden. Minister Colla heeft de eerste stap gezet. Pinksten heeft veel langer gewacht. Waarom heeft meneer Pinksten we, zo lang daar, gewacht? We, daar weet u niets van. Er is een communiqué gekomen, kwart voor zeven, dat beide ministers ontslag namen. Maar de indruk bestond dat de Boerenbond eigenlijk heel lang geprobeerd heeft om minister Pinksten nog tot een andere beslissing te bewegen. Ik hoop dat u voortaan een journalistiek doet zonder indrukken en op basis is van feit. Maar noemt u het zelf een crisissituatie? Ik zal hierover op dit ogenblik geen verklaring afleggen. De ministers zijn met het dossier bezig. Ik zal met de ministers overleggen. Ja, Mark, wat was hier eigenlijk aan de hand? De volle dioxinecrisis. Een week voor de verkiezingen. De hele dioxineaffaire was uitgebarsten. De ministers hadden ontslag moeten nemen. En op dat ogenblik was er een week voor de verkiezingen, de verkiezingen van 13 juni 1999, een Europese top in Keulen. De Hane was daar en ik was daar ook met heel wat collega's. Op zeker ogenblik horen we op een avond om half zes dat het serieus begint te stinken binnen de regering en dat er allerlei problemen zijn, et cetera. Ik vraag dan aan de woordvoerster van Jean-Luc de Hane, Monique Delvo. Monique, zeg ik, we horen dat er allerlei problemen zijn en we zullen dat vragen aan de premier. Zij uitgesloten, we moeten ons eerst informeren, et cetera. Ik zeg, ja, maar we willen daar nu iets over te weten komen. Nee, dat ging helemaal niet. Ik moest dan wachten tot s'nachts. Want na zes uur begon het diner van de staats- en de regeringsleiders. En nadien, heel traditioneel, is er dan een drink met alle Belgische journalisten. Wij staan er dus al braaf te wachten en te drinken. Het duurt allemaal heel lang en op zeker ogenblik komt Jean-Luc de Hane in zijn gekende stijl nog briesender dan anders binnen. Hij legt daar heel kort een verklaring af over het feit dat Solana toen de Europese veiligheidsmens van Europa was geworden. Mm -hmm. En dan stapt hij van het podium en zegt, geef mij nu maar een goed glas whisky. Op dat moment begint de RTL te filmen en vraagt wat meer uitleg over Solana. En ook ik sta klaar met mijn bandopnemer en wil een paar dingen vragen. Monique Delvoo begint dan aan mijn mouw te trekken en zegt, je gaat om toch niks vragen. Ik zeg natuurlijk, ik wil weten wat er in Brussel aan de hand is. En dan draai ik me naar de Hanen en ik begin die vraag te stellen. En je hebt gehoord, hij wordt heel woest. Dat interview wordt afgebroken. Monique trekt mij terug en zegt, je hebt bijna een blauw oog gekregen van de premier. En op dat ogenblik heeft Jean-Luc zijn glas op tafel gezegd en is hij de zaal uitgestormd, tot grote verbijstering van iedereen. Maar wat was nu de clou? Er was zogezegd geen crisis en geen crisis aan de gang. Tot aan de ochtend daarop, het was toen al twee uur s'nachts, maar de ochtend daarop om acht uur is Jean-Luc dan nou wel spoorslags, maar het was geen crisis, naar Brussel vertrokken en heeft hij de Europese top verlaten. Jij staat er ook voor bekend dat je kritisch bent en doorvraagt. Onlangs was er een interview van je te horen met Johan Souwens, maar die man was niet echt zinnens om te antwoorden. Inzet van het gesprek was de bestuurbaarheid van Bilzen. Maar velen zullen zeggen, Johan Souwens klampt zich nu wel hardnekkig vast aan zijn burgemeester, Ja, ik ga niet... Dit is... Ja, ik ga stoppen hier, hoor. Maar... ik wil vriendelijk zijn om twee dingen. Ik ga hier niet op door. Nee, nee. Uh, Zullen ze uh, onbestuurbaar maken? Uh, om, om, uh, ik, ik ga daar niet op door, nee. Maar, okay? ja, oké. Okay. Dat was redelijk duidelijk eigenlijk, Johan Souwens wilde niet zeggen. Maar wij denken eigenlijk dat je daar verkeerd aangepakt hebt. Um, we denken dat het beter zou geweest zijn als je het gesprek over een andere boeg gooit op het moment dat je merkt dat hij toch niet wil antwoorden. En ja, dan beginnen gesprekken over totaal andere dingen. En als je merkt dat hij weer zich wat meer op zijn gemak voelt. dan kan je terugkomen plots boem met die kritische vraag. En dat zou zo ongeveer moeten klinken. Maar velen zullen zeggen: Johan Souwens klampt zich nu wel erg hardnekkig vast aan zijn burgemeesterscherp. Ja, ik ga niet. Uh, dit is. Uh, ja, ik ga stoppen hier hoor. Maar vindt u niet ik wil, dat.? Ik wilde vriendelijk zijn om twee dingen. Ik, ik ga hier niet op door. Uh, nee, nee. Ja, sorry. Um, meneer Saouwes, we vernemen ook dat u misverkiezingen gaat organiseren in Bilzen. Zijn daar genoeg uh, mooie vrouwen aanwezig? Ik denk dat er uh, voldoende kandidaten zijn, maar uh, ik denk dat we de beste mensen moeten hebben. De beste, zegt u? Wat bedoelt u daar precies mee? De kwaliteit van die mensen is heel bepaald. Ja, de kwaliteit, uh, meneer Saouwes, maar tussen ons gezegd en gezwegen, u bedoelt eigenlijk de omvang van de boezem. Dat is dus voor, voor iedereen erg, erg belangrijk. Ja, en wat ook heel belangrijk is, uh, Bilzen, blijft dat bestuurbaar of niet? Ja, ik ga stoppen hier, hoor. Ja, excuses, meneer Saus, excuses. Iets anders, er wordt vaak schamper gedaan over Limburgers. Circuleren vele grappen en zo. U bent zelf ook van Limburg. Kent u die grap over dat Limburgs dieren van 112 letters? Ja, ja en nee. Ja, maar ja of nee? Uh, nee, nee. Een hond. Hoe zeg je? Een hand. Dit is... Uh... Ja, u kan er blijkbaar niet om lachen. Hoe zeg je overigens onbestuurbaarheid in het Limburgs? Ik, ik ga hier niet op door... Uh, nee, nee, Bon, dan uh, gaan we het hierbij laten zeker? In orde. Dag Johan. Oké, okay, dag. Ja, we moeten daar eerlijk in zijn, Mark. Het is ons ook niet gelukt om het eens uit zijn pijp te krijgen. Zijn er overigens trucjes om mensen dingen te laten zeggen ja, die ze eigenlijk niet willen zeggen? Echte drukken niet, dat moet je een beetje van toeval laten afhangen. En je hebt gelijk natuurlijk, journalisten zijn geen therapeuten, maar ze moeten wel goed leren luisteren naar wat mensen zeggen. En dan is het vaak de kunst om in de meanders van zo'n gesprek allerlei dingen te leren zien en te kijken van als ze een bocht naar links nemen, van dan klaar te staan in de andere bocht om de pas af te snijden en dan inderdaad een tegenargument te geven, een andere vraag te stellen tot vervelens toe. Inderdaad, en dat moet kunnen, denk ik. Ja, mensen op de rooster leggen. Vind je het soms niet moeilijk om mensen die jij sympathiek vindt, op die rooster te leggen, om, om moeilijke vragen te stellen, om ze ja, bijna af te maken soms? Afmaken is dat er nooit bij. Het is een beetje overdreven gesteld, maar ik bedoel toch wel heel kritisch uh, zijn. Het is geen gemakkelijke positie en af en toe heb ik daar ook wel moeite mee, maar je moet het een beetje bekijken als een rollenspel. En ik denk, een goed politicus moet dat weten. Tegenover hem of tegenover haar zit er een journalist die je misschien nadien... Uh, heel vriendelijk mee kan omgaan, een pint mee gaan pakken of weet ik wat voor gesprek voeren. Maar op dat ogenblik zijn we professioneel bezig en dan zeggen we, kijk, nu gaat het daarover. Jij in de rol van politicus, ik in de rol van journalist en dan spelen we die voluit. En wie dat rollenspel niet aan kan, sorry, die zit volgens mij op de verkeerde plek. Mark van der Loverbos is verslaggever en wedstraatjournalist en uh, we hebben hem ook in onze studio uitgenodigd om de achterkant van het radionieuws te leren kennen. Mark, het radionieuws is er... 24 uur per dag, elke uur is er een uh, journaal, een bulletin. Is verslaggever zijn dan elke keer ook weer een race tegen die klok? Ja, dat is een uh, moordentempo af en toe. De druk is zo groot en dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Als je 24 uur op de 24 elk uur nieuws moet of wil brengen, moet er ook elk uur nieuws zijn. En die druk is vaak zo hoog dat uh, op het ogenblik dat je nog in een persconferentie zit en het toch volop aan de gang is, dat men dan eigenlijk al vraagt, bijvoorbeeld om 12 uur middags van jongens, uh, kom, lever maar wat, hè, uh, hmm. om het even wat. En dat is wel uh, een, een vreselijke race tegen de tijd, ja. En heb je het alles niet gehaald? Ja, dat is al verschillende keren gebeurd. Uh, dat kan om twee redenen zijn. Eén, dat je zelf zegt van, ja, nu kan het echt niet, want als ik nu wegloop, mis ik de noodzakelijke informatie en kan ik ook geen goed nieuws brengen. Uh, twee, loopt het wel eens fout, doordat het dan technisch fout gaat. En dat is soms een, een heel pijnlijke en moeilijke zaak. Ja, als je verslag uitbrengt, ben je inderdaad op stap met de zendwagen, een uh, mobiele studio. Uh, er loopt dan inderdaad, zoals je zegt, uh, wel wat fout. Geef eens een voorbeeld van wat er kan fout lopen. Er kan van alles fout lopen. Die poopmobiel is natuurlijk niet uh, ideaal en niet zoals de heilige vader, dat die onfeilbaar is. Laten N we het omdraaien. Noem Hoe noem je die? De poopmobiel. De hè, af en toe. Ja. Ziet hij er ook zo uit? Nee, helemaal niet. Maar het is inderdaad wel een witte wagen waar dan twee mensen in staan. Het enige wat wij niet doen is rechtstaan en wuiven naar de menigte <laughs> natuurlijk. Want dan krijgen we eieren op ons dak. Ja. Nee, Laten we het omkeren. Meestal loopt het goed, hè, in 99% van de gevallen, maar ik heb af en toe de indruk, en daar wordt op de redactie heel vaak mee gelachen, dat ik het ongeluk aantrek. Ik heb een heel slechte relatie met techniek, en ja, om een of andere reden achtervolgt mij het ongeluk, en gebeurt het wel meerdere malen dat de techniek mij in de steek laat, of omgekeerd, dat ik misschien de techniek in de steek laat, ik weet het niet goed. En verniel je dan de zendwagen om je woede af te koelen, of wat doe je dan? Nee, want uh, soms doen betogers dat in mijn plaats. Nee, die apparatuur vernietigen doen we niet. We dan wel eens grondig de naam des Heren, uh, dan wordt er wel eens binnensmonds uh, heel hard en ook uh, luidkeels gevloekt. Het punt is ja: zo vlug mogelijk vergeten, je terug opladen en zorgen dat je het volgende moment terug klaarstaat tegen will en dank. Als er tijdens het nieuws wat fout loopt, dan is het de bedoeling dat de luisteraar daar zo weinig mogelijk van werkt, natuurlijk. Uh, en geloof ons, het kan serieus fout lopen. Een ongemonteerde bijdrage, bijvoorbeeld, die zomaar op de radio wordt uitgezonden. Zo klonk het middagnieuws enkele maanden geleden. Hij haalde zwaar uit naar VU-fractieleider Van Grembergen, de gedoodverfde kandidaat-minister. Elke dag opnieuw, als ik. Het u... fout, sorry. Ja. Ik zit fout, sorry. Ik ben. Nee, ik ga opnieuw beginnen. Het is, eerst, is het is eerst de winter, sorry. En dan? Ja. Dan de en dan de bed. Ja, ik ga opnieuw beginnen. Zeg het maar als we terug kunnen starten. U mag. Ja. ja, dames en heren, u hoort dat er nog een fout zit in de bijdrage. Eerst het andere nieuws over de zaak sauwes. Het loopt daar inderdaad fout, Mark. En eigenlijk kan je dit eenvoudig oplossen door in de studio steeds een noodband klaar te leggen. Elke dag opnieuw. Het is u... fout, sorry. Ik zit fout, sorry. Mark van de Loverbos stelt op dit ogenblik alles in het werk om u zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen. Gelieve aan uw toestel te blijven. Mark van der Loverbouw stelt op dit ogenblik alles in het werk. Ja, hij haalde zwaar uit naar VU-fractieleider van Grembergen, de gedoodverveling. Ja, ander vervelend uh, probleem, Mark, de verbinding met de mobiele studio die niet onmiddellijk lukt. Bruno Huigebaard is ter plaatse. Bruno Huigebaard vanuit Ieper. Die verbinding lijkt niet te lukken, ik hoop dat we later... Hallo. Bruno? Hallo, ja. Het is aan jou, Bruno. Ja, dank je. Uh, op dit ogenblik is de stemming hier in Iper. En juist... En hier, Mark, begint het heel goed. Ze keuvelen een beetje. Hallo, dankjewel, graag gedaan. Maar om de overgang minder brusk te maken, is het toch beter om dat informele gesprekje te verlengen. Vanuit Iper, Stijn Verkruisen. Stijn Verkruisen vanuit Iper. Die verbinding lijkt niet te lukken. Ik hoop dat... Hallo. We Stijn? Hallo, ja. Het is aan jou, Stijn. Ja, dank je. Graag gedaan, Stijn. Wat was het probleem eigenlijk? Ik stond buiten nog wat te babbelen. we niks. Oh, ja, zo, VTM. Ja, ja, ja. Ja. Hoe is de Nieper daar? Wel, op dit ogenblik is de stemming hier in Nieper net afgelopen. Ook vervelend. Het moet allemaal snel gaan. En de nieuwslezer is niet goed op de hoogte en kondigt plots de verkeerde verslaggever aan. Dit was ooit echt te horen. Goedenavond, een extra nieuwsuitzending om u het ontslag te melden van twee ministers. Stefan de Klerk van Justitie en Johan van der Lanotte, Binnenlandse Zaken. Snel over naar de Kamer, naar Johnny van Sevenant. Nee, ik, ik moet daarin, maar uh, ik zou daarin moeten. Maar... Uh, geen uh, verbinding op dit ogenblik. We proberen nog eens een keer. Nee, het lukt niet. Uh, we Houden nu in elk geval op de hoogte. Ik kan u misschien nog melden dat als ver... de luisteraar die verwacht hier Johnny van Zevenhand natuurlijk, maar Brigitte Vermeers komt erin in de plaats. Dus om die flater een beetje te verdoezelen, speelt Brigitte Vermeers eigenlijk beter het spel mee met de nieuwslezer. Goedenavond een extra nieuwsuitzending om u het ontslag te melden van twee ministers voor een stand van zaken meteen over naar de Kamer naar Brigitte Vermeers. Uh, nee eh, ik, moet daarin, ik zou daarin moeten. Uh, geen uh, verbinding op dit ogenblik? Ja, toch wel. Toch wel. De kabels van de microfoon die waren uh, even verstrikt geraakt in mijn haar. Dus uh, hier in de kamer blijft het dus wachten op een verklaring. Van Zo de... zou het dus kunnen worden opgelost. Dat was het nieuws, begeeft zich in de coulissen van het radionieuws. Verslaggever Mark van de Loverbos heeft ons tot nu toe goed geholpen. Maar we moeten nu ons geheime wapen Annemie Peters er toch nog eens bij halen. Annemie, goedemiddag. Steen, de zeg maar. mark. Elke week sturen we je op pad met een opdracht in verband met het radionieuws. Week, een week heb je dan de tijd om dat uit te zoeken en elke zaterdag net voor twee uur breng je verslag uit. Vorige week, Annemie, je herinnert je het wellicht nog, kreeg je de opdracht om na te gaan hoe een dag van een verslaggever eruit ziet. ...en je mocht kiezen welke journalist je zou volgen... ...en wie is het geworden? Oh, ik heb de knapste eruit gekozen, dat lijkt me logisch. En dat is? En wil dat nu toevallig toch... Bedankt ook Mark voor het, het luisteren. Oh, nee. Oh, nee. Tot. Ja. groot gelijk zou ik zeggen. Ah. Ik ken hem heel goed intussen... ...en hij mag dan de knapste zijn, de beste organisator is hij niet. Afspraak was eergisteren om tien uur op de redactievergadering. Annemie Peters was paraat, kwam van Antwerpen naar Brussel gereisd ...en mocht meteen terug naar Antwerpen... ...want Van der Loverbos ging een stuk over Achva maken... ...en zat daar dus al... Onze eerste ontmoeting was niet meteen wat je noemt hartelijk. Mark. Nee, dat is leuk afspreken met jou, hè? Ja, dat is heel leuk. Het zijn onverwachte wendingen. Je weet nooit morgens waaraan je begint, natuurlijk. Nee, ik wist het ook niet. Ik stond op de redactievergadering. Ja, jij in Brussel en ik in Mortsel. Voor mij was het handig meegenomen, want uh, Agfa ligt toevallig in Mortsel, dus dat bespaarde mij een rit naar Brussel vanochtend. Maar jou nee. niet, natuurlijk. Nee, dus interview gedaan en ik intussen, daar zit uh, mooi zijn en zwijgen, zeker, hè? En na twintig minuten stonden we weer op straat. Zeggen, wat gaan we nu doen? Naar huis? Uh, ik zou dat wel willen, maar ik vrees dat dat niet gaat lukken, hè. Het is nu bijna kwart over elf. Toch niet terug dat... naar Brussel zeker? Nee, nee, ik zou dat om twaalf uur in het nieuws willen steken, maar hier kortbij is Radio 2 op de Singel, dus ja. we spurten daar nu naartoe. Ja. En ik hoop dat we dat dan uh, kunnen doorsturen tegen twaalf ja, ja. uur. Volgde een helse rit, tijdens de welke ik alweer mijn mond niet mocht opendoen en Mark van der Loverbos ah. zich onledig hield met telefoneren, gasgeven, remmen en bijna botsen even gedacht, nu nog verloren rijden en we zijn er helemaal ja, maar ik heb een omweg genomen omdat ik wist dat het op de single zo druk was met al die werken um, op de ring zelf en dit was denk ik de snelste weg hè. ja, ik ben blij dat ik weer mag praten ja, ja dat zal wel heb <laughs> je de sleutel van Omroep Antwerpen? het doen we hier binnen, hè met onze, ah, met onze de badge bij. Ja, ik denk dat het intussen over half twaalf was op Radio 2, toch? Uh, Mark ging aan het monteren, want er moest een fragment van uh, het interview in het nieuws van twaalf uur. En gelukkig was ik er om hem af en toe te wijzen op de voortschrijdende tijd. Maar het begint wel te dringen, hè. we hebben nog ongeveer... Is, het is tien voor twaalf. Ja. ja het is voor nieuws van twaalf. Ja, maar dat is een goede een stressmoment. Ja, je blijft daar rustig onder, toch? Ik heb dat geleerd, ja. Ja, en dan moest er nog een kopje, dat is voor de analfabeten, een inleiding, doorgebeld naar Brussel. Ik werd bloednerveus, Mark bleef de koelheid zelf aan. Niemand thuis op de nieuwsdienst? Alles bezetten. Piekmoment. Nee, nu lukt het. Chef Mark hier, hè. Ja, alles is in orde gekomen. Voor ons brak eindelijk de lunchtijd aan en Mark heeft mij uitgebreid getrakteerd. Allemaal uit eigen zak. Ja, in dit geval wel, omdat ik jou uitnodigt. Dan vind ik dat nogal logisch dat, ja. uh, dat de kosten... De VRT betaalt gedeeld. het niet terug... Niet per se. Ik vind dat ook niet nodig. Ik bedoel, als we echt voor het werk uh, ver weg zitten enzovoorts en het moet dan gebeuren, ja. Dan vind ik het logisch. Maar in dit geval, nee. Zo krenterig je... ben ik niet. Nee, ook Maar ook met boterhammen en choco, hè. Het is dus juist daarom. Dus, daar maak ik geen punt van. Nee. En als je nu met Verhofstadt gaat eten? Met Verhofstadt gaan eten, dat gebeurt niet zo gauw, hè? De laatste keer dat we dat gedaan hebben, was op uitnodiging van de redactie. Dan zijn we eens bij een stevige Italiaan gaan eten om eens bij te praten. Maar dat is intussen al bijna een jaar geleden. Nee, maar wie heeft betaald? Jos Boevere, <laughs> Ja, uh, ik ben verhoogd niet, natuurlijk. Uh, gelukkig maar. Uh, terug naar Brussel uh, gingen we dan. En zo hectisch als de voormiddag was geweest. Zo lamlendig de namiddag. Maar het is uh, vijf over drie. Wat zullen we eens doen? Ja, nu ga ik... Uh, mijn computer eens open Het spannende leven van de wedstrijdjournalist. Nu is het niet spannend. Ja. Het is heel kalm. Dat is pech op dit ogenblik. Het is echt wel tijd. En wat doet een mens dan om vijf over drie? Hij bereidt zich alvast voor op de dag van morgen. Het is uh, zo meteen briefing, hè? Ja, het is briefing. En jij bent nu al aan het kijken wat je vooral niet wilt doen, waarschijnlijk. Ja, wat ik niet wil doen of, of wat, waarvan ik denk dat dat niks voor mij is. De tiende verjaardag van de onafhankelijkheid van Oekraïne, dat is ook niks uh, voor een wetse nationalisten. En... Uh, Luc van den Bossen verlaat het ziekenhuis? Dat is iets wedstraatsachtigs ja. natuurlijk, maar of we daar nu moeten gaan achter aanhollen, dat weet ik niet. We zouden me natuurlijk wel kunnen vragen of dat bewuste verhaal van die Havana sigaren die hij in zijn ziekenkamers rookt, of dat wel klopt, maar ik vermoed dat we daar niet veel gaan uitkrijgen. Nee, als je dat wil weten moet je vandaag gaan eigenlijk, hè? om te betrappen. Om te gaan ruiken, ja, maar eerlijk gezegd, daar heb ik niet veel zin in. Ik wil niet weten hoe het ruikt in de kamer van Luc van den Bos. <lacht> maar er is iets te doen over de overgang naar de euro, 120 dagen. Voor datum, dat is dan weer een persconferentie met reinders, dames, de commissaris-generaal voor de euro, et cetera. Ja. En dat is in de Villa Lorraine, als ik me niet vergis, is dat een goed restaurant. Ja, ja en om 11 uur, dat is een goed uur ook, hè? Dat zou dan weer eens kunnen meevallen. Ja, en dan vol enthousiasme om half vier naar de briefing. Is dit een briefing? Ja, Drie man en een paardenkomp. Ja. Ja, dat uh, was dat paard nog even. En de vertolker was Herman Hendricks. Dat was de briefing? Dat was de briefing, ja. Er is dus, niks veranderd uh, tegenover voor de briefing? Nee, um, ik denk dat de warmte die buiten hangt een beetje toeslaat ook bij de mensen. En ja, soms is het enthousiasme voor sommige dingen al ver te zoeken. Hè. Ja, voor die lunch bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik ben er natuurlijk wel enthousiast voor. Maar, maar je de, was de enige. Uh, maar Mark, je hebt je lunch gekregen, hè? En het was heel lekker. Ja, ja. Uh, er is zelfs een stuk over uitgezonden... En ik heb er zelfs nog een primeur uitgehaald, want voilà. uh, Didier Reinders zei dat die ook gewoon was voor de lastenverlaging, dus het wordt een flink, Robertje, knokken. Ja, waar lunchje zal goed voor kunnen zijn. Een stuk over Achva de dag daarvoor is ook uitgezonden trouwens. We gaan dat nu niet laten horen, wegens al te veel herhalingen in de zomer zeker. Maar Mark, ik vond het zeer leuk, uh, eergisteren, je hebt er een stalkster bij, vrees ik. Dat is het ergste dat mij kan overkomen natuurlijk, maar het valt mee dat jij het bent. <lacht> ik vond het in elk geval een ongelooflijk onthullend uh, verslag, Annemie, bedankt. Annemie, je zit al aan je laatste opdracht. Mm -hmm. Vind je het jammer? Ja, erg. erg jammer. Er zijn al uh, tientallen onderzoeken gedaan naar dat onderwerp, maar jij kan dat natuurlijk veel beter voor deze laatste keer. Hoe vrouwelijk is het radionieuws? Dat willen we weten ja, tegen misschien... volgende week. Makkie, volgens mij komt in orde. Oké, okay. volgende week in de laatste: dat was het nieuws, zetten we dan de kroon op het werk. Het radio nieuws zou dan helemaal doorgrond moeten zijn. Onze gast is dan de baas van de Radio Nieuwsdienst, hoofdredacteur Jos Boevro. En net als elke week kan u hem vragen stellen. Wat is de taak eigenlijk van een hoofdredacteur? Mag hij beslissen wat er in het nieuws komt? En waarom eindigt elk journaal met de woorden Dat was het nieuws? Mail uw vragen naar dat was het en wij stellen ze volgende week zaterdag. En wie alles nog eens opnieuw wil horen, die kan surfen naar onze website radio1.be. Tot volgende week en blijf in de tussentijd trouw luisteren naar het Nieuws. Aflevering 4 van Dat was het nieuws is dus een feit. Over een week of twee, de laatste aflevering van de reeks, de laatste dat was het nieuws. En hoe konden we die reeks over het radio nieuws beter beëindigen dan met de baas van het radio nieuws, de hoofdredacteur met andere woorden. En in 2001, toen we het inblikten, was dat Jos Bouvrou. Erg leuke klank, erg leuke radio, alweer in de volgende editie, de laatste aflevering van Dat was het nieuws. Heb ik je trouwens ooit de algemene trailer, de algemene promo laten horen voor het programma? Ik dacht van niet, dat klonk toen zo. Oké, okay, opname in 5 seconden. Johnny van Zevenhand of sport 1 met voorheen nemen. Snel over naar de kamer, naar Johnny van Zevenhand. Nee, ik, ik moet daarin, maar... Uh... Uh, geen uh, verbinding op dit ogenblik. Bruno moet nu op antenne, onmiddellijk. Bruno Hagebaard vanuit Ieper. Ik krijg geen verbinding met de satellietwagen. Bruno, die verbinding lijkt niet te lukken. Ik hoop dat we later... Hallo. Het is aan jou, Bruno. Operatie, dat was het nieuws. Missie doorgrond het radiojournaal. Wanneer? Vanaf 4 augustus, elke zaterdag, op Radio 1. We zijn uitgevallen met de satelliet. Dat was het nieuws, aflevering 5, over een week of twee. Meer informatie over wat er in deze podcast Radio Rules aan bod kwam, vind je op onze blog loderules.blogspot.be. loderoels.blogspot.be. Laat in de tussentijd ook zeker eens iets van je horen. Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username LodeRules. Op Facebook vind je ons onder RadioRules. En ook op onze website LodeRules.blogspot.be vind je allerlei andere opties om ons te contacteren of om ons te beluisteren. En je kan ons ook helpen om de wind in de zeilen te houden door iemand te vertellen over onze podcast, door zelf een beetje reclame te maken. Of door te delen op Facebook of door een tweet te sturen. Enfin, dankjewel om alweer een sessie uit te zetten. En graag tot de volgende keer.